Michel Koenen met het NOS-journaal. De Russische aanval op de Oekraïnse stad Sumy... overschrijdt elke grens van het fatsoen. Dat zegt de Amerikaanse gezant voor Oekraïne. Vanochtend werden zeker 31 mensen in de stad gedood door Russische raketten. President Zelensky vroeg wereldleiders om de aanval sterk te veroordeelden. En dat gebeurde. Europese leiders als Macron, Scholz, Tusk... Starmer en Van der Leyen reageren met afschuw op het bombardement. Premier Schoof zegt dat we de druk op Rusland moeten blijven verhogen en Oekraïne blijven steunen. De gouverneur van de Amerikaanse staat Pennsylvania is afgelopen nacht met zijn gezin geëvacueerd vanwege een grote brand in zijn woning. De politie gaat uit van brandstichting. De gouden tip die leidt tot de arrestatie van de dader is 10.000 dollar. Over een mogelijk motief kan de Amerikaanse politie nog niks zeggen. De gouverneur had wel een Joodse feestdag gevierd in zijn Amtswoning... en had een foto daarvan op sociale media gezet. Actrice Petra Lasseur is overleden. Dat meldt haar familie aan NRC. Ze kreeg twee keer de Theodor, de hoogste toneelonderscheiding... onder meer voor haar rol in Hedda Gabler... Ze was ook vaak te zien op televisie en in films. Zo speelde ze in de jaren zeventig in de tv-bewerking van De Stille Kracht van Louis Couperes. Begin deze eeuw was ze te zien in een verfilming van De Ontdekking van de Hemel van Harry Mullish. Lasseur was een dochter van de bekende actrice Mary Dresselhuis. Ze is 85 jaar geworden. En de komende weken kunnen lastig worden voor hooikortspatiënten. De bloeiperiode van de berg staat op het punt van beginnen. De langwerpige katjes die maken deze en volgende maand stuifmeel of pollen aan. De afgelopen tijd gingen er al meer mensen dan normaal naar de huisarts met hooikortsklachten. Dat kwam vooral door de Hazelaar en de Els. Weer nog vanavond en vannacht geregeld opklaringen. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 8. Lokaal kan een buitje vallen. Morgen droog en zonnig en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM. Dag terug bij Van Klink tot Klank Show nummer 4... met Hans van Klink en Benno Veugen. We hebben een heel speciaal programma. Zo jong als we zijn eigenlijk hebben we al een heel speciaal programma. Het is al een speciaal programma, maar het wordt nog specialer... want we zitten helemaal in een Nederlandstalige hoek vandaag... En uh, ja, niet de geringste komen allemaal langs. En ook hele uh, bijzondere nummers. Daar heb jij toch wel een, uh, een oogje voor Hans. Ja, ik ben eigenlijk dagelijks aan het speuren naar uh, ja, wat leuke of unieke uh, muziek. En, Vooral uniek hè? Ja, dat probeer ik wel een beetje te vinden op die manier. En uh, ja, uh, waar we het in het eerste uur ook al over hadden. Het uh, uh, zijn nieuwe generaties op komst uh, die... Veel dingen niet kennen wat wij nog heel bewust hebben meegemaakt. Het ja. is ook wel leuk om dat weer even terug onder de aandacht te brengen. Wat we nu gaan beluisteren is nog niet zo heel oud. Uh, de naam Freek de Jonge is al eerder gevallen als slotnummer in het uh, eerste uur. En uh, hij komt nu nog twee keer terug. Uh, de derde keer bewaren we nog eventjes. Maar uh, nu Freek de Jonge in een samenwerkings... Verband met de NITs. Freek de jongen in de NITs onder de naam Frits. Nou, de NITs kennen we. De band rondom Robert Jan Sips met hun Dutch Mountains en Nessio en dat soort nummers. En die hebben een aantal jaar geleden, een jaar of twintig geleden, een uniek samenwerkingsproject gestart. Waarbij ze een theatertour hebben gedaan met een serie prachtige ballades. Ja. En uh, daar gaan we er eentje van laten horen. En uh, ja, Benno volgens mij. Uh, doet dat ons beiden wel wat, want wij kennen elkaar vanuit ons werk in de psychiatrie. Ons ja. En het nummer waar uh, we, we straks naar gaan luisteren... dat is vanuit het perspectief van een kind gezongen. De tekst is vanuit het kind geredeneerd die zijn vader gaat opzoeken... die verblijft in een psychiatrische kliniek. En de titel van het nummer is Het is beter zo. Het is beter zo. Het is beter zo. Veel beter zo. Het is beter zo, het is beter zo, veel beter zo. Mooi woon je hier, pap, in dat bos, toen laat mijn hand eens los, dat staat zo kinderachtig. Ik was de sterkste van de klas, toen Sidley er niet was, die Surinamer van 1,80. Opa heeft mij een fiets beloofd, wat heeft die man daar een raar hoofd? Heeft hij zijn kinderen ook geslagen? Nieuwe fies, voor mijn verjaardag vind ik niets Ik ga een plank op wieltjes dragen Mama is lief, mama is lief Mama gaat zo vaak om straat Mag jij het hek uit? Als je straks weer beter bent, zul je dan nooit meer slaan. Het is beter zo. Het is beter zo. Veel beter zo. Het is beter zo. Het is beter zo. Van de jongens uit de klas zei zei dat jij veroordeeld was, ik ga op Milky Way tracteren. we hebben ook een nieuwe oom wel aardig maar een beetje slon hij blijft af en toe logeren Duke. En die meneer van de Driag zegt het ook: Het is beter zo. Het is beter zo! En ik denk gewoon ook veel beter zo! Qua uitkeringen dat het.. van Freek. Uh... Ja, hij kan het niet laten. Hè? Je ja, ja, ja. gekkigheid er tussendoor en ja. tegelijkertijd natuurlijk een bloedserieus lied. Ja. Met die ja. jankende viool tussendoor. Ja. Ja. Tja, Mooi. Verdeldig, verdeldig. Ja. Um, nou ja, jij kwam er ook nog in voor, hè? de meneer van het Riach <laughs> <laughs> Ja, het RIAG een beetje gedateerd begrip, maar natuurlijk de na ja. volging daarvan bestaat nog steeds. Ja, ja, ja, ja precies. Ja. Dan gaan we naar uh, Cornelis. Ja. Die eigenlijk ook een, ja, een regiogenoot kwam, ook nog uit ja. uh, de regio Kennemerland Ja, Emuiden, Ja, Heemuiden. Ja. Uh, ja, en als je nu nog via de Zuidpier, uh, bij, vlakbij de Zuidpier, hier het Kenemestrand uh, op gang neemt, dan loop je voorbij een bescheiden borstbeeld... wat uitkijkt over het strand in westelijke richting. En dat is het borstbeeld van Cornelis Vreeswijk. Hij zou wat mij betreft meer verdienen dan dat. Maar het is wel een mooi ingetogen beeldje. Uh... Een grootheid in Zweden. Hij is als dertienjarige jongen al naar Zweden gegaan. En oh, is daar al. eerst beroemd geworden, inderdaad. En later heeft hij pas wat meer Nederlandse songs gemaakt. Die zijn op zich wel bekend geworden. Maar een grootheid werd het nooit. Ook vanwege dat ze liedjes wat controversieel waren. En niet overal gedraaid mochten worden. De Nozem en de Non bijvoorbeeld. En het was ook geen makkelijke man. En het was geen makkelijke man. Ook een nukkige man. Een drank speelde ja, een grote rol in ja. zijn leven. Volgens, volgens de overlevering. Dus hij heeft... Zijn vrijwel zijn hele leven in Zweden gewoond. Is ook niet heel oud geworden. Zijn zoon is in zijn voetsporen getreden, maar die is inmiddels ook overleden. Oh. En waar we naar gaan luisteren is het nummer Jantjes Blues. Daarom het thema Blues in de Nederlandse muziek halen we nog maar een keer terug. Komt ja. straks nog een keer terug op een heel andere wijze, maar dat oh, houden we nog even te goed. Um, ja, Ik zou toch aandacht willen vragen voor de toch wel magistrale rijmelarij van Cornelis Vreeswijk. Want het klinkt vlot en het klinkt mooi, maar je moet er maar op komen. Hè. Ze zat met op zijn verjaardag in de cel, zijn vader stuurde hem veil en zijn moeder een boor. Oh ja. En dan ga ik maar zijn Jantje en hij ging er vandoor. Ja, ja, ja, ja. Meer van dat soort teksten. Echt heel leuk, mooi lied, uit het leven gegrepen, in de meest letterlijke zin van het woord, de Jantjes Blues. Op het Leidseplein, toen vond hij een riks dader en dat vond hij fijn. Hij kocht een zoute pindas voor, sigaretten en drop. Kortom in no time waren halse centen op. Maar hij werd geschaduwd door een brigadier Die zei tegen Jantje, hé hey, kom jij maar eens hier ik weet niet of je het weet, maar ik sta dus op straat Zij verloren goederen en horen aan de staat De rechter zei, hé hey Jantje, weet jij wel wat je bent? Dat noemen wij juridisch Teleknent. Een schande voor je ouders, je toekomst naar de maan Want als je later groot bent, krijg je nooit een goede baan Stik maar, zei Jantje, met die koude kak Ma is de hoort op en pa zit in de bak Wat die ervan zeggen, dat lap ik aan mijn schoen En als ik later groot ben, zorg ik zelf wel voor mijn poen En heel stijl, die gelogen bij, die vonden hem gevaarlijk voor de maatschappij. Vandaag nog iets daalder en morgen een kluis. Hupsakee, de in de in weg met dat gespuis. zat Jantje in de cel. Er kwam geen visite, maar cadeautjes kregen wel. Waar stuurde hem een ijzerzaag, waar stuurde hem een boer. Daar gaat hij dan, zei Jantje en ging het vandoor. Zag hij een auto staan Ik weet niet maar, zei Jantje, zo gezegd, zo gedaan Maar in een scherp bocht kreeg die kar een lekker band Vroeg zeven over de kop en vloog in de brand ja. Hiermee de eindigt het verhaal van onze held, een blue Deze zijde er staat een zieltje bij. Maar Jantje had er maling aan. Want Jantje was vrij. Jantje was vrij. Jantje. Eigenlijk het begin dat zo'n kind een, een Riksdaal vindt... en dan eigenlijk het slachtoffer wordt van het systeem. Ja, dat... Van het, het, het bureaucratische denken waar ik uh, steeds meer een hekel aan begin te krijgen. En, die, uh, en, ja, en dat je zo eigenlijk afgerekend wordt op iets simpels. en Terwijl als die... Uh, ja, het is natuurlijk maar een verhaal verzonnen door Cornelis Vreesweek. Ja, maar zo'n zo kantelpunt in je leven. Dat, ja, ja, er ja. gebeurt iets en dan kan het ineens helemaal de verkeerde kant op gaan. Precies. Het is een beetje sterk aangezet vervolgens. Ja, ja. uh, en dan hoor je er ineens dus niet meer bij. Nee. Maar dat, uh, en je kan niet, er is geen weg mee terug ook. Ja. Heel bijzonder vind Houdt ik dat. had wel een beetje een spiegel voor. Ook al is het dan een semi-comisch nummertje. Ja. Maar er zit absoluut diepgang in wat dat betreft. Ja. Uh, nou, diepgang zat ook bij Dr. Alders P. Ja, ja maar dan op een heel andere manier misschien letterlijk nou, als er als er iemand een, een, een textueel genie was dan ja, was hij het ja, wel Doppelig Absoluut. Heinz Polzer van Zwitserse kom af heel vroeg al in Nederland gaan wonen heeft wel altijd de Zwitserse nationaliteit gehouden maar ja die heeft een heel scala aan gekke en liedjes gemaakt over bekend natuurlijk het Wolvenlied ja, zo'n stukje tekst uh, uh, het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. Ja, hoe, hoe, hoe verzin je het? Of de wolven lopen sneller en door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. Ja, ja, ja, mooi Ik hè? Dat Heerlijke teksten. Ja, en, ja. Uh, ja de, deze man is in 2015 overleden. op 96-jarige leeftijd. Maar hij heeft Kijk een ze. leven achter zich met prachtige liedjes. En waar we zo meteen naar gaan luisteren is het lied uh, over de veerpond... met de titel Heen en Weer. Nou ja. Ook hier weer absoluut aanraden dit op YouTube op te zoeken om ernaar naar te kijken. Een hele houterige bewegingen... Ja. staat zichzelf te begeleiden. En dan dat eerste op dat pontje, op dat pontje. en dan het ja. eerste complet al. Wat een eindeloze discussie inhoudt over wat nou deze kant of de overkant is. Ja. En als je ja. aan de overkant bent aangeland, dan is deze kant. Nou ja, ja. Hij kan het alleen maar zelf vertellen, zoals hij dat kan. Ja. Dus we gaan luisteren naar Dr. Anders P. met heen en weer. We zijn hier aan de oever van een machtige rivier. De andere oever is daar kinds en deze hier is hier. De oever waar we niet zijn, noemen wij de overkant. Die wordt dan deze kant, zodra we daar zijn aangeland. En dit heet dan de overkant, onthoud u dat dus goed. Want dit is van belang voor als u oversteken moet. Dat zou nog best eens kunnen, want er is hier veel verkeer. En daarom vaar ik steeds maar vice versa, heen en weer. Heen en weer. Heen, ik breng weer anderen terug. Mijn pond is als het ware ongeveer een soort van brug. En als de pond zo lang was als de breedte van de stroom, dan kon hij blijven liggen, zei me laatst een econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pond dus kort, en gaat hij in en weer. Dan vaart hij uit, dan legt hij aan, dan steekt hij weer van wal. En ondertussen klinkt langs berg en dol mijn oerngeschal. Als de pond dan weer zijn wegzoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op. Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan en dat ik op de wereld ben om heen en weer te gaan. Wij zien hier voor ons oog een onverbiddelijke wet. Want als ik niet de veerman was, dan was een ander het. En zulke overdenksels heb ik nu de hele dag. Soms met een zucht van weemoed, dan weer met een holle lach. Het gaat ook wel eens mis met uh, veerboten en boten. Maar uh, niet zozeer in, uh, in Europa. Maar meer in, de, in andere landen. In andere werelddelen. Ja, we kunnen niet zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn door dokter Anders Peek. Nee, ja, het precies. lied uh, in, ja, uit ja, 1973 al. Ja, ja, ruim 50 jaar oud. Ja. Nou, houden we gekte tent op. Dan blijven we daar nog maar even in. Ik vond weer op, op internet een prachtig film. Het is maar heel kort. Iets van anderhalve minuut of zo. Van onze enige echte Herman Brood. En het lijkt zo gefilmd te zijn. Alsof hij bijna bij toeval op een bruggetje in Amsterdam een huisvrouwen tegenkomt. Waarmee hij gaat staan zingen. Maar het is zo heerlijk om te horen en te kijken. Het liedje: Oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, mee uit. oh God, oh uit, voor het, er mee uit. Voor het oh God, oh God, oh uit. oh hem oh uit. Oh Oh, wat de hart, wat de de hart, wat de hart, wat de hart, wat de hart, zij schint in zijn bloed. En hoor mij vast en mij bij de ebben in de Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, hij kermelt tegen hem. Ja, ja, Robin, ja, ja, ja, wij ook, ja, wij ook. Ja, zo veel lol op een brug in Amsterdam met gelukkig nog een een speneel, zeg je dat? Een Ar arcordion. Ja, we Effective茶> noemden dat ook wel een rukwinderkast, of <t Mine> <en> een heimweeprocessor. <t Yep> <ogtonen> <apples> ja, ja, ja, Goed, wij gaan weer naar. Naar Marco Termes. En eens even kijken, ik zal hem even aan de uh, bijhalen. En uh, dit keer heet het verhaal Zwerver. Zwerver. In een stad. Smalle oude huizen. Glazen kantoren. Hoge daken. Lange schaduw. Met sommige steden heb ik wel wat. Al is het maar om opgelucht terug te mogen keren... naar de schijnbare eindeloosheid van strand, duinen en zee. Op gesprek geweest bij een uitgever. Een, me een mens krijgt soms heel wat te verstouwen. Het eerste wat ik deed toen ik buiten op de stoep stond... was diep ademhalen en uitblazen. Richting Centraal Station stuitte ik op een lieflijk stadspark... Zonnestralen gingen als heldere rechte beken... door het duistere lover van de boom. Wat kronkelende paadjes, gras, spelende kinderen. Een aanlokkelijk bankje om een en ander te overdenken. Een trein later, geen probleem. Daar zat ik. Een haveloze man kwam aangeshockt. Hij zette volle plastic zakken neer op de grond... Is er plek voor twee? Ik knikte. Hij nam naast mij op de bank plaats. We zwegen. Minuten verstreken. Toen ik opstond, zei hij. Dag. Bedankt. En dat, terwijl ik hem niks had gegeven. Dan wat ruimte. Wat leegte. Om te delen. Om te delen. Marco Termes de live in een uitzending van collega Rob Harms. Z uh, dat heet het programma heet Zandvoort op Zaterdag. Goed, um, dat was, mooi. Dat was uh, inderdaad Herman Brood en Marco Termes uh, in Amsterdam. Want ik weet toevallig dat uh, Marco dan op gesprek ging bij zijn uitgeverij en dat uh, nou, dat zijn de minder leuke dingen van, uh, van zijn schrijversvak. Dat vindt hij dan zelf. Uh, wat uh, de, Jij komt ook wel eens bij een uitgever, toch? Ja, ja. ja en, heb... en, hoe, en hoe gaat dat dan? Is, is, heb jij wel leuke contacten? Ja, ik, ik kom bij uitgeverij Scout. En daar zijn de contacten op zich wel prettig mee. Nou werkt Boekscout met een systeem waarbij ze geen grote voorraden boeken aanleggen. Dus ook geen grote financiële investeringen doen. Het okay. maakt het allemaal wat makkelijker en wat laagdrempeliger. Ja. En maakt die contacten prettig. Maar meteen reden waarom we dit gedicht van Marco zojuist mijn beste aangekomen. Aansprak, want uh, er komt binnenkort een boek van mij uit met de titel Loze. Dat ja. gaat over dakloosheid. Ja, dus, ja uh, dat klopt. Ja, ik wil ja, wel ja. graag maatschappelijke thema's onder de aandacht brengen. Ja. ja, overigens vertel je daarover, of heb je daarover verteld in het, uh, in, in het programma's Antwoord uh, op. Uh, nee, was op zondag, geloof ik. Nou, ja, ja, op zondag. Ja. Op zondag. Um, en dat gesprek is uh, terug te luisteren op uh, In gesprek met punt. Info ja, vertelt Hans van Klink over het boek Loos. Met en... genoegen uh, nu weer naar de muziek. Ja, ja, ja. En wij gaan gauw door natuurlijk. Want uh, je zou er zo zenuwachtig van worden. Ja, dit verdient eventjes een uh, goede inleiding. Onder het motto blues, maar dan anders ga ik even voorst terug in de tijd. De bandparodist André Kivon werd in 1964 in één klap wereldberoemd in Nederland... met een prachtige act in een talentenjacht. En Daarna kon het niet meer stuk. Vanaf toen heet hij André van Duinen. Wie kent hem niet... Hij werd vooral toen bekend om een hele serie liedjes die uitbracht op een LP in 1972. Ja, en later werd hij bekend door zijn grotere shows en zijn radioshow de dik voor mekaar show. Uh, nou, iedereen weet dat. En als je naar jou en mijn leeftijd kijkt, dan zie je een veel terugkerend patroon. He, als kind vind je dan andere Valdijn prachtig en eenmaal duik je in de rock'n'roll zin met drank en andere middeltjes, dan mag je het zo en aan niet meer leuk vinden. Hoewel, ja. er zijn sketches die ik me nog heel goed herinner. Heel melig ook, denk aan de scène in een restaurant waarbij de kaas op is en dan gaat hij helemaal uit zijn stekker tegen klant Donald Jones. En je ziet aan iedereen, inclusief de cameraman... en de meespelende acteurs, dat dit niet geoefend is. En het oh. bijsten door zijn gekten. Dat uh, ga ik opzoeken. Dat is, ja, is echt leuk om te zien. Ja. Of de act met spraakverwarring ten top... Uh, waarbij hij aan de bar komt... en een jute zak met koekoeksklokken bij zich heeft. En, uh, en deze act gebruik ik nog wel eens... in presentaties over uh, communicatie. Oh, hoop, wacht even... Ja, daar gaan we ja, straks ja, naar luisteren. Ja, de... ja, ja, ja, ja, ja. Ik zal het uh, kort houden. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, sorry. Prachtige communicatie, stoornissen, te tentoongespreid. Uh, we gaan even terug in de tijd. Het is dus de jaren 60 en 70, En uh, Mooie nummers, zoals nummer links Wat door André van Duin werd omgezet naar file. Staat hij in een uh, oh, ja. driewielige mesjes, ja, in een file. Ja, ja, ja. Of het lied Doorgaan, van Ramse Schachtje ja, overigens. Ja, ja. Wat ja. hij dan weer zingt en staat hij in de branding van de zee. En uh, ja, gek de tent op het lied waar we naar gaan luisteren, dat is echt de blues. Je hoorde net het aanzetje al in de piano. Het is een prachtig pianospel. Geen ja. idee wie dat speelt. Maar dan gaat hij daarbij zingen als een stotteraar die zo zenuwachtig is. En wat zo leuk is, hij... De beginletters van die woorden keert hij ook om. Hij is niet zenuwachtig of nerveus, ja. maar hij is nenuwachtig of serveus. Ja, ja. En ik herinner mij goed dat ik met mijn jongere zus Janneke daar een gewoonte van maakte om dat ook te oefenen. <lacht> een glaasje bier met een blaasje gier en, en dat soort dingen. Maar... Ja. Ja, het, het is een langdurig nummer en het wordt steeds gekker. André van Duin, die uh, heel erg zenuwachtig is... en tegelijkertijd een mooi piano, blues. Nou ja, laten we het maar naar gaan luisteren. <Dogs playing Chinese ears> Stap ik rustig in mijn auto...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 in een uur wachten. Mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, Wat ben ik ze ze ze ze Ik ik maak ze zelf een sch sch sch schemerlampje. Ik de de denk dan dan heb je een een, een beter zicht. Maar vind ik dus, steek de stekker in het uh, stopcontact. Eens een seconde later ziet heel zuid hollands zonnelicht. licht. Dit daar komt, ik ben zo nee. einde wakker. Mam, mam, mam, wat ben ik zo zucht. Solo. S S ...plaats ik ze zelf een antenne. W-w-w-want dat kan, kan toch de, de grootste zak? Ik zet mijn voet verkeerd neer en ik grij. toe toe to zit er gelijk, geen, geen ene pan meer op het dak. Ik kunt de ben, zo. So, nee, nu wacht ik. Nee, man, nee, man, Wat ben ik wat ben ik nee, nee, Zes, zes, zes, zes, zes, zes. Het oh, lijkt me trouwens heel moeilijk om dit uh, zo te brengen. Ja, volgens mij ook. G Ga maar stotteren. Dat, is, dat, <laughs> dat valt niet mee, denk dan ik. Alleen, hij, ik realiseer bij dat wij misschien ook wel een beetje burgerlijk ongehoorzaam zijn nu. Oh, want er is, okay. ja, door de jaren heen is natuurlijk ook een opvatting gegroeid... dat je niet alle, alles zomaar meer mag zingen en laten horen. Is dat en, zo? Uh, zoals uh, André van Duin had toen een lied Willempie... waarin hij eigenlijk gewoon ja. een zwakbegaafde persoon nadeed. Uh, juist mensen uit die categorie waren helemaal gek op dat nummer natuurlijk. En ik draag ook in mijn hart nog steeds de opvatting als het leuk is en je kwetst niet iemand bewust, dan, ja. dan moet dat gewoon mogen. Dus ik vraag me af hoe er nu tegen dit nummer aan wordt gekeken. Een nerveuze stotteraar, maar het is tegelijkertijd zo prachtig zoals hij dat brengt. Ja. Waarom zou je het niet doen? Ja, precies. Ja. Dus, uh, nou ja, nog een, een ander nummer. Dan gaan we een hele andere kant op. Ja, iets Sweet verder terug in de tijd. Ja, ja, ja. Sweet 16. En het leuke is, we gaan één nummer twee keer laten horen. Ja, de toelichting op de tweede keer komt straks wel. Ja. Maar eerst even Sweet 16. Dat is een... Uh, uh, ik, ik herinner me het liedje nog... Dat ik als twee-driejarige kleuter op de stofzuiger meerijd, terwijl mijn moeder het huis een stofzuiger is. En dit nummer ten gehoren wordt gebracht. Het Core Suite 16 heeft bestaan van 1952 tot 1972. En het lied waar we straks naar gaan luisteren is hun enige echte hit. Het stamt uit 1960. Het lied Peter. En dan heb je de tekst. Peter vindt de meisjes dom. Kijk niet naar ze om. En als je dan naar die videoclip in zwart-wit kijkt. Een hele groep schoolmeisjes die dus zingen. En dan staat daar een onverstoorbare meneer Peter, die daar als jongen en die denkt, wat moet ik met al die meiden? En dan loopt hij weer weg en dan huppelen ze achter hem aan. Ja, ja. Een tijdbeeld, het is geweldig. Zwijmelende meisjes achter Peter aan. Een kort, snel nummertje. Peter van Sweet 16. Die maakt dat ik niets wil? Wie Die met ons Ja, dat is meer. We Dit Zwitsie ja. 16 was dat. Grijze trui en rode sjaal. Peter is mijn ideaal. Ja, ja, ja. ja en het kan nog mooier. Want uh, we hadden al beloofd dat Vreek de Jongen nog een keer terug zouden laten komen. Nou, ja. Vreek heeft samen met Bram van Meulen het duo Nederlands hoop gevormd. Zoals bekend. En in 1976 brachten ze de LP uit Hoezo Jeugd Sentiment. Met hun verbastering Een vorm van oude Nederlandse liedjes. Bijvoorbeeld het nummer Ik heb genoeg voor jou. Van Bob Bauer. Of Ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit. En niet opzij. Oh, ja. Krijg. Kamp in Rijk de Gooier. Maar er is ook een cover van het nummer Peter van Sweet 16. Maar van het oude liedje waar we net naar hebben geluisterd, het is niet zo heel veel meer over. Want het is net of je gaat luisteren naar Wolkende Side van Lou Reed. In dat tempo en in die stijl. Ja. En het, het is een remake van beide nummers. Het lijkt wel of twee tijdbeelden samenvallen. Van en, een, en drie keer zo lang. En drie keer zo lang inderdaad. <laughs> ja, ja. Dus Peter van Sweet 16 gebracht door Nederlands Hoop. Mijn lust. Wie verstoort me rust, ja, dat is beter. Ja, dat is beter. En waarom doe ik alles fout? Ben ik warm of koud? Dat komt door beter. Dat komt door beter. Peter is mijn ideaal Grijze trui en rode sjaal Blauwe ogen, donker haar Groot en knap en achttien jaar Peter vindt de meisjes dom Kijkt niet naar ze om Want zo is Peter Ja zo is Peter Peter, Peter, zie je niet Dat ik ziek ben van verdriet Mij keek, was ik totaal van streek. Wie maakt dat ik niets meer lust? Wie verstoort mijn rust? Ja, dat is beter. Ja, dat is beter. Hm. Waarom doe ik alles fout? Ben ik warm of koud? Dat komt door Peter. 16, uh, 2 minuten 40 en dit is gewoon uh, 6 minuten 33 minuten. Ja. Dat is wel ongelooflijk. Uh... Ja, je voelt het al, hè, hoe hij het zingt. Gek ja. genoeg. Hm. Ik, goed dat je het nog even benoemd. want ik uh, noemde Freek de Jong een paar keer als lid van het duo Bram en Freek. Maar in dit lied is het natuurlijk Bram van Meulen die ja. uh, hier prachtige zang ten gehoor brengt. Precies. Dus uh, ja, en dan toch weer heel wat anders. En dan een stukje geschiedenis eraan vooraf. In 1970 trad er in de Goede Herrenkerk in Rijn een opkomend artiest op, nog niet eens zo heel erg bekend. En we konden er met de brugklas gratis heen. Mooie liedjes, mooi pianospel, viool. En in zijn act zong hij, en dan bleef hij even steken in de term ik... en dan zei, ik ben Herman van Veen, ik ben 25 jaar... En ik woon op Kerkdijk 11 Westbroek. En gek genoeg onthield ik dat adres. Ik weet niet waarom. Maar 20 jaar later... Reed ik ineens door Westbroek. Bij toeval, ik was op weg naar Utrecht. Ik denk: hé, hey, wacht even, dat zit in mijn geheugen. En op Kerkdijk 11 was toen harlekin Producties gevestigd. Het bedrijf van Herman van Veen en Laurens van Rooyen. Overigens zitten ze nu niet meer, ze zitten nu ergens in Soest. Maar ineens was die show in die kerk. In 1970, weer terug in mijn herinnering. Ja, want iedereen grappig. Sorry? Grappig. Ja, nee. en iedereen kent Herman van Veen. Hij ja. heeft prachtige liedjes gemaakt. Um, en wat ik straks wil, uh, graag wil laten horen... is het optreden van Herman van Veen... in de zaterdagavondshow van Matthijs van Nieuwkerk... onder de titel Matthijs gaat door. Waarin hij een prominente muzikant... zijn eigen liedje laat zingen, maar op een nieuwe manier. Ik was er behoorlijk van onder de indruk... Uh, ...twee big bands, waaronder de Sven Hammond Big Band... ...The Cool Collective, Herman van Veen zelf... ...Ogene, de drie zusjes, de zingende zussen van Ogene... Uh, ...twee solo violisten, Herman van Veen zelf ook op viool... ...en Loutje, maar Loutje was toen nog het minst bekend... met zijn rapster, Shannon Sarioen uit Rotterdam... ...en zij met elkaar brengen een prachtige versie van het lied... ...opzij van Herman van Veen...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 Wij hebben een ongelooflijke haast. Opzij, opzij, opzij. Wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuutjes staan. Ik moet springen, vliegen, duimen, vallen, opstaan, in de mondveren voor de We staan in het oorgaan. We kunnen hier niet blijven. We kunnen hier niet langer bij staan. Een andere keer misschien. Dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het Wat moet. Wat voetbal en de lot op. Chinja, Dieu, train et route Moune de rennes, pleines, frites Et d'autres femmes, on de belles Que les Yeah, yeah, yeah Je suis de Versailles, auto bernet On d'overt la succès sur mon de KfW Niks laat ze, laat ze vliegen, laat ze, laat ze rennen links en rechts toe. Kom, nog niet blijven, nog niet slapen. Hoeveel tijd zit er nog in het vat? gebouwd uh, ja. van Herman van Veen... ...en zijn uh, cornetten zullen we maar zeggen. Ja, en toen hij dit bracht was hij al 76... hij is inmiddels 80 gepasseerd. Zo, okay. uh, ja. Nou, ja, heel vitaal. Heel vitaal en ja. uh, live... ...heel goed in het brengen van mooie nummers. Ja. En mooi, ja, mooi, mooi... ...droevig, hoe noemen, hoe noemen we het? We gaan naar een duet toe. Ook een van de thema's, terugkeren in het thema's ons programma. Een mooie duet, we hadden er in het eerste uur ook al eentje. Nou, deze is heel erg serieus. Is 1972. Ja. Geschreven door Annie M. G. Smit. Muziek door Harry Banning gemaakt. En het overbekende nummer. Uh, maar even de actualiteit in beeld brengen. Een heel bekend nummer met uh, maatschappelijke thema's. Over hoe de wereld zich ontwikkelt. En ja. welke dreigingen er op ons afkomen. Ja, ik zei het al, 1972. We zijn vijftig jaar verder. En het is eigenlijk gewoon nog... Precies helemaal terug. Ja, de, terug helemaal bij terug. af zijn we, ja. af. Niet zo vrolijke mededeling. In een wel prachtig lied. Vluchten kan niet meer. Jenny Arian en Paul, uh, Paul van Vliet. Nee joh, Frans uh, Halsma. Frans Halsma, excuse. Ja, ja, ja. Ik help je wel hoor. Ja, nee, dat is goed. We komen er samen wel. Ja, Vlucht, dat kan niet meer. Maar schuilen wel, hè. Schuilen bij elkaar. Dat, ja. uh, dat, zo gaat het. Komt in. kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe, hoe ver moet je gaan? De verre landen zijn oorlogslanden, Veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden, hoe ver moet je gaan? Kan niet meer, zou niet weten waar schuilen In alleen nog maar, schuilen bij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 is het lied al 50 jaar oud. Zullen we dan toch maar proberen wat vrolijker het uur te gaan afronden? Ja, met Armand en de... Even kijken, ik kan het niet lezen. Ja, Armand. Oh, de kick. Ja. Lucky Fons en de zanger Dave van Raaf van de kick. Ja, ja, ja. ja. Armand, ja, als je zegt... Uh, uh, Volkszanger, hè? Ja, Herman George van Loenhout weet niemand wie het nee. is, maar Armand weet het wel. Volkszanger, zanger van protestliederen Ben ik de min, is een van de ja. bekendste hit. Ja, ja. Ik heb het grote genoeg gehad, gehad Arma nog live te zien in 2014. Het jaar daarna is hij overleden. Oh, hij is niet meer onder ons. Uh, hij is niet meer onder ons. En in dit uh, liedje zingen ze met z'n drieën. En uh, Otto Wiggers, uh, artiest nam Lucky Vons de derde, is de tweede zanger in dat liedje. En de derde zanger is van Dave von Raven van The Kick. Het is een... Uh, Prachtig liedje. Uh, stemt ook wel tot nadenken. Maar er zit wel een lekker tempoetje in. De titel is, want er is niemand. Ja, en we gaan... Uh, dit is het laatste lied. Dit was tegelijkertijd uh, van klink tot klank uh, nummer 4. Uh, graag tot een volgende keer. Dag. Dan met een trap de maatschappij en en iedereen het land.